Het is wel weer zo ver hier in de studio dat ze zeggen... Hey Blokhuizen, wat draai je weer voor een oude meuk? Ja, ik noem het geen oude meuk. Dat is het niet. Het is een gouden herinnering. Een gouden herinnering aan de American Breed, Band me, shape me aan het begin van twee uur van de show. Fijn dat je gezelschap houdt, ook deze zondagmorgen. Alle reden toe, want we hebben hier leuke muziek. En straks ook een leuke reportage van Jeroen van Gent. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En wat in die reportage wordt uh, verteld, dat hoor je straks allemaal hier in de show. Dus blijf lekker bij me. Blijf bij GoFab. En Mac en Katie Kassoon samen in Sugar Candy Kisses. Goedemorgen en welkom bij de show. Mannen van Ville, Big in Japan. Ja, Ik weet niet, dit is uit de tijd van uh, de muziek. Via uh, ja, Middengolf Zenders. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Ja, misschien ben je veel te jong ervoor. Maar bij oude uh, kletskoppen zal ik maar zeggen. Ik zal het maar netjes houden op deze zondagmorgen. Ja, we kunnen dat nog goed herinneren. Deze muziek via Middengolf, mono en dan ruis en piepjes er doorheen. Ja, geweldig. Maar wel een mooie herinnering hier bij Goofim. En als ik zo'n nummer hoor, dan hoor ik zo'n herinnering. Straks een reportage van Jeroen van Gent hier in de show. Over een uh, vet kwartier, 20 minuutjes. Al en uh, wat hij gaat brengen, dat hoor je zo meteen. Rest nog mooie muziek van Sam Smith. Uit een James Bond film natuurlijk. En Writings on the Wall. Om even weer... Een totje terug te doen. Kom je net bij de show, neem een lekker bakje koffie en uh, luister gezellig met ons mee. I have been before but always hit the floor. I've spent a lifetime running en I always can with you i'm feeling something that makes me want to stay unprepared for this i never shoot to miss but i feel like a storm is coming if i'm gonna miss There's no more use in running This is something I gotta find and real deep lows, I really don't know why. And I will go home to the farthest place on earth I know. I can't travel all the roads you see, 'cause I know you're there with.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 I will try to find my way You're always there Van Danny Vera natuurlijk. Een rollercoaster. Ja. Mm -hmm. Lekker, Lekker, ja. Zeker. Um, ja, de topozen, die zijn op hier. Maar <laughs> ja. ja, ze hebben hier natuurlijk wel weer iets achter de hand. Hè? Voor het tweede uur om te snoepen. En toen dacht ik bij mezelf... Hé, hey, wie is er overleden dan? Vroeg ik je. Hoezo? Vroegen ze hier. Overleden? Ja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 aan mijn moeder vragen, dat is toch altijd tijd meid, je kunt het ook aan mij kwijt.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 Het is toch uit de tijd. Meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. Even arme moeders vragen. Kol Fam yeah. I will always be. your hand I will understand I will understand Someday One day Paul ja, een hoop of deliverance, zou er geleverd worden? Is het zo'n, uh, ja noem je zo iemand, een gorilla, een flitsbezorger? Uh, je weet het niet hè? Ja, was in 1993 natuurlijk ook niet aan de orde eerlijk gezegd hè. toen deden we helemaal niet aan dat soort zaken. En waarom nu eigenlijk wel, geen idee eigenlijk, maar ja. We houden wel lekkere muziek over uit de vervlogen tijden en gemak van die flitsbezorgers. Nu, dat dan weer wel. Wat een warrig verhaal, vertel ik eigenlijk. Verder hoorde je bloem en even aan mijn moeder vragen. Over een paar minuten al de reportage van Jeroen Vergent. Ik kondigde het al aan en zijn reportage gaat over wat hij u op straat vroeg. Hij vroeg namelijk aan u, doet u wel eens iets voor een ander? Goeie vraag, een gewetensvraag. Hoe zit dat hoor straks? Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted Silent in restless dreams. I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neither I just can't believe the loveliness of loving you I just... De vergetelijke van uh, de Archies. Ja hoor, Sugar Sugar uit 1969. Ja, mooi uit de vorige eeuw. En een hele bijzondere opname van Pentatonic's. Je hoorde The Sound of Silence nog maar kort geleden uitgebracht. Tenminste, relatief kort. En dan zie je en hoor je ook weer dat men hele mooie oude klassieke... Ja, composities en liedjes heel mooi opnieuw kunnen uitbrengen in een heel ander jasje. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Doorgaans lijkt alles wel een beetje uh, op rolletjes te lopen. En natuurlijk zijn er grote problemen in deze wereld. Maar hoe staat het met het kleinere leed, de kleinere gebeurtenissen? En zou u iemand bij die gebeurtenissen helpen, spontaan? Of ontwijkt u zo'n situatie? Zou zomaar kunnen. Doet u wel eens iets aardigs voor een ander? Nou ja, Jeroen van Gent ging zoals gebruikelijk de straat op met zijn blauwe microfoon. En vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Ja, zomaar iets voor een vreemde. Een totaal vreemde, dus geen familie of bekende eigenlijk. Dat is de strekking van de vraag. Doet u wel eens iets aardigs voor een vreemde, vraagteken? Ja, dat zou je dan aan de vreemde moeten vragen. Ja. Geen gekke dingen, maar... Dan moet ik heel hard nadenken. Ik probeer het wel, ja. Ja? Maar... Niet vaak eigenlijk, nee. Nee? Nee. Nou ja, dat was niet de vraag. Niet vaak. Dat gaat er nu. Maar wel eens een keer? Wel eens een keer, ja. Ik probeer wel eens vriendelijk okay. te groeten. Of uh, oh, als ik... Je? Ja, of als ik zie dat iemand... Uh, uh, maar groeten, dat sowieso? Dat sowieso, ja. Of als ik uh, bij wijze van spreken bij de bushalte zit... en iemand ziet er wat sipjes uit... dan probeer ik een gesprekje aan te gaan... Gewoon spontaan, zeg maar. Spontane, kleine dingen, ja. ja. Nooit over nadenken, gewoon doen. Gewoon doen, ja. Okay. ja. Sommige dingen moet je gewoon doen, vind ik. Een beetje waarde en normen hebben. Dan, ja. Ja, ja, tuurlijk. Dat is het belangrijkste. Als de gelegenheid zich voordoet ja. en dat je denkt van, nou, prima. Ja, en dat kan alles zijn. Ja. kunnen kleine dingen zijn, grote dingen zijn. Zien we voor zelf al. Gaat vanzelf al. Ga vanzelf. Ga ja. vanzelf. Ik heb een keer iemand geholpen die omgevallen was met de rolstoel. Nou, hey, nou dat is best aardig. Ja. Toch? Oh, nou kijk. Die was helemaal omgevallen, dus gestopt met de auto en geholpen. Doet u wel eens iets aardigs voor een vreemde? Heel veel. Heel veel? Heel veel. Heel veel. U ook al? Oh, u beiden? Wij beiden, ja. Oké. Okay. Ja. ja. Volmondig. Ja. <laughs> nou raak ik natuurlijk nieuwsgierig. Wat zou het kunnen zijn? Wat is het? Uh, ja vreemde vreemde uh, soms een boodschapje voor een buren uh, soms een praatje stuk uh, soort dingen ja. doet u wel eens iets aardigs voor een totaal vreemde ja Hé, hey, u bent heel snel. Ja, ik ben heel snel, ja. Mag ik vragen wat het was? Want... Ja, een oud vrouwtje over, over, een, over een stoepje heen helpen bijvoorbeeld. zulke soort dingen. Ja. ja. Kleine dingetjes. Goed voorbeeld. Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Dan val ik met mijn neus in de boter. <laughs> wat kan dat zijn? Ja, mag ik vragen wat het is? Wij zijn van de vrijwilligersafdeling. Nou, dan doet hij altijd wel iets voor een vreemde, denk ja, ik. Ja, ja zeker. Vrijwilligerswerk. Maar nou. deze dame is echt heel goed bezig. Maar... Ik werk in de hospice. Ja. Oh, hospice. Oh, hospice. Hospice, hoe, ja, hoe moet je dat uitleggen? Uh, de, de, Laat. de laatste levensfase. Ja. Daar sterft iedereen, komt ja. iedereen om te sterven. Ja. Dus. Zo, maar dat is wel pittig, toch? Dat is heel dankbaar. Ja. Ongelooflijk dankbaar. Ja. ja. Heel ja. fijn om te doen. Ja, dat geloof ik. Ja, ja. Hoe lang doet u dat al? Even doorvragen. Tweeënhalf, drie jaar. Dan heeft u heel wat mensen ja, zien gaan. Ja, ja. Konden u zich daarop voorbereiden? Heeft u, iets, heeft u ooit iets geleerd wat van toepassing is? Of zo, of het... het leven heeft mij dat geleerd. Ah, dat is het antwoord. Dat, ja. <laughs> dat het ik leven heeft mij leerd. dat geleerd, ja. ja. ja. ja. Ik heb uh, het nodige meegemaakt uh, van mijzelf, mijn man, mijn zoon. Uh, die allemaal het leven uitgegaan zijn zonder... Dat ik daarbij was, ah. plotseling. En nu mag ik iets doen voor iemand. Ik ben alleen maar ogen en handen. Meer hoef ik ook niet te zijn. Ja. En uh, niemand moet alleen sterven, vind ik. Nou, inderdaad. Tenzij je ervoor kiest, natuurlijk. Kan ook. Doet u wel eens iets leuks voor, of iets spontaans voor een vreemde? Voor een vreemde? Voor een vreemde, ja, hoor. Ja. Ja. ja. ja, dat doen we wel eens. Kunt u voorbeeld geven? Um, ja, wat is vreemd eigenlijk? Ja, een vreemde die u eigenlijk niet kent. Dus geen familie of zo. Nee. Geen vriend. Maar, maar ja, goed, nou hoeft ja, niet zo strikt te zijn. Het, het is eigenlijk uh, wat je bijvoorbeeld in je eigen buurt ook doet. Als er uh, mensen zijn die uh, ineens uh, iets overkomt of zo, dat je die mensen helpt. Ja. En uh, dat hebben we, toevallig hebben we dat uh, aan de hand. Nee. Dus dat, uh, dat komt eigenlijk goed uit. Mag ik vragen wat het is zonder te verklappen waar het allemaal precies over gaat hoor, oh, dat hoeft niet maar. Een uh, behoorlijke uh, val heeft uh, een, uh, een buurvrouw van ons gemaakt. En die zit nou in het ziekenhuis en uh, alle toestanden eromheen. Dus wij vangen die man een beetje op. Oh ja, nou daar gaat het inderdaad om. Ja, dus, uh, ja totaal vreemde. Oké, okay, nou ja, dat is misschien ja. moeilijk hè. Ja. Ik uh, heb me ingezet voor het uh, voor armoedebestrijding. Platform. Ja. Ja. Hoe? Heel concreet? Ja, zelf? Echt? Fysiek? Nou, ik, eh, om... Nee, ik heb me verbonden aan een stichting. organisatie? Ja, een organisatie die zich inzet voor mensen die dan, uh, het niet zo breed hebben. En deze stichting is helaas nu ter ziele aan het gaan. Ja. Er staat nog een gedeelte in Tilburg, Stichting Quiet... En dat is een uh, platform waar eigenlijk het gaat om geven en delen. En eigenlijk een beetje de leuke kant op te zoeken door middel van sponsoring. Dat mensen iets kunnen doneren aan ons. En bij ons gaat het op een digitaal platform. En ben je aangesloten bij dit platform. Dan kan het zijn dat je een keer een cadeautje krijgt. Ja, ja. In de vorm van, uh, weet je, dat je ergens met iemand een keer een, een broodje kan gaan eten. Ah. Of... Uh, uh, dat je een mooie fietstas uh, misschien wel ten deel valt of zoiets in yeah, die yeah. geest. Ja. Nou, kunt u gelijk nog even een website noemen misschien? een Dat is, is www.quiet.nl Ik sta recht voor iemand die ouder is dan ik in de, in de metro. Oh ja, ja. zitplaatsje. Ja, ja. ja voilà. Ja. Eh, als ja. iedereen blijft zitten op zijn telefoon of ik hou de deur open als ik ergens doorloop, dan... Uh, oh, ja. Ja, dan kijk ik ook van, komt er iemand uh, achter mij? En dan hou ik de deur even vast. Juist. Ja. Maar een hospice, dat is ja, een hele, eigenlijk een hele mooie, bijzondere plek. Het is geweldig. Heel mooi en ik ben heel dankbaar dat ik het mag doen. En u kent die mensen allemaal niet. Ze zijn echt vreemden. Allemaal vreemden. Ja, ja. ja. Ik val met mijn neus in de boter wat dat betreft voor die vragen. Maar kunt u zich ook nog. Uh, kunt u daar ook nog verder over praten? Dat u... Want het is best wel zwaar, denk ik, af en toe. Of niet? Het is niet zwaar. Of of geeft het juist altijd... energie? Ik krijg heel veel energie. Ik kom daar met energie vandaan. Alles relativeert het. En dan kan ik me thuis druk maken over iets. Helemaal niet nodig. Ik ga maar avondje naar het hospice. Waar heb je het over? Waar heb ja. ik het over. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ahead, Beautiful people you live in the same world as I do but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say Beautiful people We share the same back door And it isn't right We never met before But then We may never meet again If I weren't afraid you'd laugh at me I would run and take all of your hands in yeah.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 beautiful people you look like friends of mine and it's about Sitting right next to you You may be a beautiful People too And if you Take care of him Well maybe he'll Take care of you Cause all of the beautiful People do Telling me everything I wanna hear. Oh, don't forget me, babe. All you gotta do is call. You know how I feel about you. If I can do anything. Het is wel gezellig, hier zo bij Cover met Billy Swan en I Can Help. Vooral veel applaus aan het einde van dit nummer. Waarom eigenlijk? Want hij houdt gewoon één toets van het orgel ingedrukt, zo ongeveer. Wel lekker hoor, dat wel. En Melanie hoorde je ervoor speciaal verzoek van uh, Jeroen van Beautiful People. En dat had natuurlijk alles te maken met de mensen die hij voor zijn microfoon kreeg. Want dat waren natuurlijk ook mooie mensen met mooie verhalen, laten we eerlijk zijn. En volgende week heeft hij weer een ander verhaal, ook hier weer bij GoFM. Dus uh, luister dan vooral ook weer, maar blijf vooral luisteren naar GoFM. En uh, lees ook onze website, want... Daar heb ik vandaag nog niks over gezegd. Maar uh, onze nieuwssite, go-rtv.nl, staat weer bomvol nieuw nieuws. En leuke agendapunten van, goh, wat kun je vandaag nog even gaan doen? Of uh, van de week of volgende week. Staat er helemaal op, op onze website. Dus nieuws en agendapunten. Leuke dingen te doen voor ons allemaal op go-rtv.nl. En toen kwam hier nog even de vraag in de studio van... hé, hey, je doet helemaal niks aan Sinterklaas. Ah, oké okay, dan. Dan maar... Uh, een mooie van Ome Henk. Zie de Zeg, Ome Henk! Gaat u weer zo'n spannend verhaaltje vertellen? Nee, we gaan nu gezellig rond de centrale verwarming zitten. en leuke Sinterklaasliedjes zingen. En die... Hier is Sint-Nicolaas. Zijn hier nog stoute kinderen? Oh nee, hè? Daar heb je hem ook weer. Maar als je pijn, jij krijgt niks, ah. jij ook niet. Nee, ah. alles is voor ah. mij. En ik viel eraf, ik hang hier al uren, ik lijk wel maf Toen belde de politie, ik hou het niet meer Nog eventjes en ik stort neer Oh, kom een zeiter, die daar naar beneden gaat Het is Sinterklaas, en daar komt ook zijn paard Sinterklaas kapoenen, ik moet nieuwe schoenen En niet van die goedkope dag die... Die stoppen liedjes kan ik niet meer horen. Als jullie hiermee doorgaan, dan zal ik erop loslaan. Even kijken, wat heb ik in mijn zak? Ik duw het in de schoorsteen, dan ben ik er vanaf. Oh! Jar nul, geloof ik. Maar ja, dat stop ik die kleine kinderen wel in een mik. Want mijn maag kan er niet meer tegen, hoor. Oh oh. Sinterklaas voelt zich niet goed. Dat komt door al dat suikergoed en al die pepernoten. Tai, taai, chocolade enzovoort. Als een zijn kiezer zijn al uitgeboord. Zij wordt z'n kunst gebeten. Even in. Oh. Zo, daar ben ik dan let maar eens op. Een paar pepernoten voor je. Kom hier. Oh, oh, oh. Zo, kom je eens even hier, vervelend ventje. Nee, nee. Dan zal ik je even vol proppen met marsupen. Nee, ik lust helemaal geen marsupen. Oh ja, opfreten zal je het. Je denkt toch niet dat ik al die sokken snoep oh. weer op mijn rug weer terug in Spanje, hè?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 ja hallo, een beetje zinnoos geweld nou, tussen de Sint en de kerstmaat. Ik ben de baashaas. Ja, de baashaas is pas op de beurt um, als en de pinkster op één dag vallen. Vooruit, joh. Moven. O, o, Klaas, geef me je staf eventjes aan. Ja, dat was het wel, hè? Gezellig. Ja, al die feestjes achter elkaar, ja. O, me Henk. Sinterklaas is hiertoesteed. Het is wel één pijnpuntje. I'm not here to stay. Want kijk eens naar de klok. Het is tijd om op te krassen. Hé, hey, dankjewel voor je gezelschap. En voor het aanhoren van dit vreselijke zootje van Ome Henk uit Leiden. Want daar komen die lieden allemaal vandaan. Ik ga tussen. Het is mooi geweest voor vandaag. Dank je wel dus voor je gezelschap. En ik hoop dat je er weer bij bent. Volgende week, uh, zondag, ook weer uh, na 10 uur. Misschien heb je dan al je uh, ja, Sinterklaas cadeautjes uitgepakt en zo. En ben je aan het uh, denken van... Wat ga ik terugsturen naar het postorderbedrijf. Whatever. Ik wens je nog een mooie dag bij uh, GoFM. En wat mij betreft tot volgende week, zondag 10 uur. En uh, ja, we hebben nog één mooie voor jou in de aanbieding. Jawel, Patrice Russian en Forget Me Nuts. Tot volgende week.